man. Een andere man zou weten hoeveel passen het naar het bushok was Een andere man zou niet zijn eigen sluier zijn Zou niet willen dat hij wilde, maar dat doen Een andere man zou niet oranje blijven Van altijd ondergaande zomer, maar het groen Een andere man moet ijzer wezen Ogen als een snijtorts En helder, zo ontzettend veel helder dan ik